De medische kosten van de behandeling van ziektes die daar het gevolg van zijn zullen oplopen van 18 naar 66 miljard dollar per jaar, voorspelt de Trust for America's Health organisatie die campagne voert tegen obesitas. De Trust baseert zich op cijfers van de afzonderlijke Amerikaanse staten. En nu heeft in nog een enkele staat meer dan de helft van de bevolking obesitas. De vervetting van Amerika zou volgens de voorspelling ook leiden... tot een aanzienlijk lagere productiviteit. De Trust adviseert onder meer om meer gymnastiek te geven op school... en fruit en groente goedkoper te maken. In de Amerikaanse stad Chicago hebben leraren en ondersteunend onderwijspersoneel hun staking beëindigd. Het besluit werd genomen tijdens een vergadering van vakbondsleiders waarover een compromis werd gesproken. De leerkrachten zijn tegen een aantal hervormingen van president Obama. Hij heeft besloten de schooldag langer te maken, de salarisverhoging uit te stellen en de prestaties van de leraren strenger te laten beoordelen. De 25.000 leraren stemmen binnenkort over het compromis en pas dan wordt duidelijk of de stakingen definitief van de baan zijn.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 Scott Valman ziet niets in de veelkleurige, grafische emoticons... die vandaag veel worden gebruikt. Volgens hem verhinderen die de uitdaging op een slimme manier... emoties uit te drukken met gewone toetsenbordtekens. Tot slot het weer. Buien met kans op onweer, mogelijk zelfs hagel. En vooral in het noorden en westen van het land. Het wordt maximaal 16 graden. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt... met in de noordelijke helft van het land meer buien dan in het zuiden. Het wordt dan een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen het Markelo en Deventer-Oost 14 kilometer... heeft te maken met een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Bij Deventer-Oost is de rechte rijschok dicht. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Azelo via Zwolle via de N35, A28 en de A50. Ook een aanrijding op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen de knopende Hintam en Empel 4 kilometer. Bij knooppunt Empel is de parallelbaan nu dicht. Daardoor is vastgelopen...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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Verhuiswagens, toespraken en misschien hier en daar een traan. 51 Kamerleden nemen vandaag afscheid van het parlement. We spreken een aantal bekende namen de komende uren. Van voorzitter Jenny Verbeet tot Kathleen Ferrier en Marcel Hernandez. Maar we gaan eerst naar Duitsland, want de Duitse overheid raadt het gebruik van het nieuwe Internet Explorer af. Waarom? Nou, er zit een beveiligingslek in en dus is het niet verstandig om de Explorer te gebruiken. Van Tweakers is Wilbert de Vries, Internet Expert. De Vries, goeiemorgen. Wilbert de Vries van Tweakers. Goedemorgen. Nee, hebben we even niet aan de lijn. Dat krijg je dan, hè, als je het over techniek hebt, uh, Wilbert de Vries van Tweakers. Want we hebben het over de Internet Explorer. Gisteren kwamen die berichten al van Roland Stekelenburg, onze Internet expert, dat er een lek in zou zitten, een beveiligingslek. Uh, Explorer is niet te vertrouwen als je op een onveilige website komt en dan kun je worden afgeluisterd en worden doorgelinkt. Gaan nog een keer proberen, Wilbert de Vries van Tweakers, maar hij blijft onvindbaar. Dat is nou vervelend. Nou, we gaan hem zo weer willen. Dan gaan wij door naar Zuid-Afrika. Proberen we het zo nog eens met Wilbert. Eerst naar de Marikana mijn in Zuid-Afrika. Want die staking is voorbij. Mijnwerkers hebben ingestemd met een loonsverhoging van 22 procent. De staking die meer dan vijf weken duurde... kende een gewelddadig verloop bij gevechten tussen politie... en stakers vielen 45 doden. We praten erover met NRC-correspondent Peter Vermaas in Johannesburg. Peter, wat houdt het akkoord in... Kun je dat vertellen? Het uh, belangrijkste is natuurlijk dat uh, na vijf weken staken uh, de mijn weer uh, in actie komt uh, morgen. Dat de stakers dus weer, uh, weer aan het werk gaan. En nou ja, ze hebben ingestemd, je zei het al, met, uh, met een gemiddelde loonsverhoging van 22 procent. Dat geldt dan voornamelijk voor die rode die die staking begonnen waren. Dat is het zwaarste werk uh, in de mijn. Maar andere mijnwerkers krijgen er ook, uh, flink wat, uh, wat geld bij. Hoe zijn ze, uh, Peter, dan uiteindelijk toch tot dit akkoord gekomen? Uh, sinds ongeveer anderhalve week werd uh, er onderhandeld onder de leiding van de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken. Bisschoppen, uh, die, die hadden de uh, vakbonden, de overheid en natuurlijk het mijnbedrijf uh, uh, bij elkaar gezet. En daar uh, een grote uh, rol grote prikkeldraad doorheen gelegd dat er geen pottenkijkers bij zouden kunnen komen, zoals. Uh, Journalisten of populistische politici. En na anderhalve week praten zijn uiteindelijk op dit, op dit akkoord gekomen. Nou, en, en is er dan tevredenheid, denk je? Want de oorspronkelijke eis lag veel hoger, hè? De eis lag op 250 euro. En nu 11.000 rand, 1100 euro. Uh, dat is een enorme, enorme verhoging. Dus het is dus ook maar de vraag wat dit voor gevolgen heeft voor de, de mijnbedrijven in de buurt. Te halen aan, aan die dus de werknemers. Dus de stakers zijn erg fijn. We proberen het nog even, Peter, want de verbinding is heel erg slecht. Um, er zijn natuurlijk uh, doden gevallen, er is veel geweld gepleegd. Uh, gaat dat, heeft dat de verhoudingen zo verstoord? Uh, komt dat nog wel weer goed? Um, dat, is, dat is inderdaad de vraag. Uh, er zijn. De verhoudingen die waren al een beetje slecht uh, als het gaat om de, de verschillende de, de mijnvakbonden. Er was een nieuwe mijnvakbond die, die deze staking niet meer begonnen was. Uh, en die probeerde leden af te pakken van het traditionele mijnvakbond. En uh, die, die verhouding blijft gewoon, slecht. En de, de, de nieuwe mijnvakbond heeft ook het heeft gezegd, avond, na het akkoord, wat aan de het beperkt. Nu gaan we proberen dat bij andere mijnen uh, ook uh, tot stand te brengen. Dus die verhoudingen blijven slecht. En eigenlijk was dat... Uh, de oorzaak van, van, van de meeste slachtoffers die gevallen zijn. zeker correspondent Peter van Maas in Johannesburg. Hier laten we het bij. Die verbinding uh, wordt uh, te slecht. Uh, anders had hij nog kunnen vertellen, en dat zei hij al een beetje... Maar dat er nog nieuwe uh, acties ook wel te verwachten zijn. Want bijvoorbeeld de mijnwerkers in de Platinamijnen... krijgen die loonsverhogingen nog niet. Dus daar zijn wel weer acties te verwachten. 13 minuten over 7 is het. Wij gaan weer uh, proberen Wilbert de Vries te spreken. Uh, we gaan het hebben over internet explorer. Dus als u die thuis gebruikt of op het werk blijft dan even luisteren. Wilbert de Vries, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, het is gelukt. Fijn. Hoofdredacteur van Technologiewebsite TweakersNet. Um, de Duitse overheid raadt het gebruik inmiddels van die nieuwe Internet Explorer af. Er zit een beveiligingslek in. Het zou niet verstandig zijn om de Explorer op dit moment te gebruiken. Moeten we daaruit concluderen dat um, de browser zo lek is als een mandje? Nou, die conclusie kon eigenlijk eerder al getrokken worden en was eigenlijk algemeen wel bekend. Alleen de meeste bedrijven en overheden. We tot nu toe altijd gezegd, we hebben zoveel voordelen bij het gebruik van deze browsers. Bijvoorbeeld met het gebruik van programma's die alleen met Internet Explorer werken. Dat ze dit soort stappen niet wilden zetten. Maar omdat Microsoft ook heeft aangegeven dat dit nieuwe lek echt actief wordt misbruikt door cybercriminelen. Lijkt de Duitse overheid over, overstag te zijn gegaan. En gezegd hebben, oké okay, laten we er nu eerst maar even tijdelijk okay. een andere browser gaan gebruiken. Voordat we weer, weer verder gaan. Maar u, u zegt het lek zat altijd is alleen ontdekt door uh, kwaadwillenden? Uh, ja, nou dit is ontdekt door een beveiligingsonderzoeker uh, in kwaadaardige software. Dus het is uh, uh, cybercriminele bende, zeg maar, die maken er een sport van om dit soort lekken te ontdekken. Het gaat dan om, om lekken die uh, nog niet bekend zijn, dus waarvan um, antivirusfabrikanten uh, en de fabrikanten van, dit, van die browser zelf nog niet weten dat het lek bestaat. En dan kunnen ze eigenlijk hun werk doen via een lek dat nog nooit ergens gezien is. Ja, ja. Wat kan je gebeuren als je toch uh, internet explorer neemt? Nou, inmiddels een stukje minder natuurlijk... want inmiddels zijn uh, beveiligingsbedrijven van virussoftware natuurlijk op de hoogte... en die gaan uh, natuurlijk uh, labmiddelen bieden. Uh, dus de, de, de, de, het risico wordt iets kleiner. Het vervelende is dat dit lek natuurlijk niet ontdekt was... en dat die criminelen via de browser eigenlijk dezelfde recht op een computer konden, konden krijgen als de eigenaar van de computer. Nou, en dat klinkt misschien heel onschuldig, maar het betekent dat ze zelf software kunnen installeren op afstand zonder dat de eigenaar van de pc dat merkt. Hmm. Daar zeiden we net al eventjes, de Duitse overheid raadt computergebruikers aan om tijdelijk een andere browser te gebruiken, zoals Chrome of Firefox of Safari. Uh, in Nederland heb ik daar nog niet over gehoord, in ieder geval niet van de Nederlandse overheid. Is, is dat vreemd? Of het vreemd is, weet ik niet. Ik denk dat de Nederlandse overheid uh, wat terughoudender is... met dit soort, uh, nou, toch wel uh, drastische uh, uitspraken te doen. Is dat terecht? Uh, dat ze daar voorzichtig mee zijn? Ik denk dat de Nederlandse overheid terecht zegt... dat de veiligheid van computers bij de eigenaar van de computer zelf ligt. En dat een computereigenaar zelf dus moet nagaan... ...of hij op de juiste manier gebruik maakt van zijn computer. Op het punt dat hij uh, dat niet doet, dan is het eigenlijk zijn eigen schuld... ...waar wel een rol voor de overheid is. En dat doen ze natuurlijk al met de viruswaarschuwingen... ...en uh, de, de, de CERT-instantie die uh, wereldwijd dreiging in de gaten houdt... Um, ...is tijdig waarschuwen op het punt dat er een groot lek uh, blijkt. Nou, wat de Duitse overheid nu heeft gezegd is dus van... nou. Uh, er is weer een lek ontdekt in Internet Explorer. Het is niet de eerste, er zijn er al veel meer geweest. Voorgaande keren waarschuwde de Duitse overheid ook niet. Maar in dit geval gaat het om alle versies vanaf versie 6. Dus iedereen met een beetje recente computer zou dus in theorie vatbaar zijn voor, dat, uh, voor het lek. Ja. En ik denk, dat, ik denk dat Duitsland nu in Europa wel een, een voortrekkersrol heeft genomen door te zeggen... oké, okay, wij zeggen dit en ik denk dat de andere overheden wel gaan volgen. Nou goed, wat, wat zou uw advies dan zijn als je toch deze browser gebruikt? Die browser die gebruiken, dat is al heel lang een advies een, een, een uh, van ja. uh, de technologie sector. Uh, er zijn gewoon browsers die uh, misschien altijd even veilig zijn, maar statistisch wel veiliger dan Internet Explorer. Dus een andere nemen. In ieder geval ja. voorlopig. Nee, je, je kunt in ieder geval voorlopig beter uit de voeten met uh, Google Firefox. Uh, en op het punt dat je Internet Explorer gaat, weer gaat gebruiken. Ja, weet je er bewust van. Het is de browser met wereldwijd het meeste marktaandeel. Dus als cybercriminelen zich op een browser richten om hun om slachtoffers te maken. Dan is, dan deze... is dat doorgaans Internet Explorer. Ja. Wilbert de Vries van uh, Tweakers.net. Hartelijk dank zo dadelijk in het Radio 1-journaal. Ondernemers buigen het hoofd over de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Mijn Remmers pelt de stemming onder ondernemers. eerst is maar eens even naar Jolanda van der Velde. Hoe is het op de A1 inmiddels, Jolande? Dat blijft eigenlijk met 14 kilometer toch redelijk beperkt. Het gaat over de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Afrit Markelo en Deventer Oost. Vanochtend vroeg was er een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Bij Deventer is de rechte reis ook dicht. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden via Zwolle, via N35. De A28 en de A50. Ook een aanrijding al op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt en 4 kilometer. Daar is de parallelrijbaan dicht. Daardoor loopt het vast op de A59 van Os richting Zierikzee. Voor knooppunt Hindham 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, we zeiden het al eerder. Tientallen Tweede Kamerleden nemen vandaag afscheid van hun werk in Den Haag. Morgen wordt de nieuwe kamer geïnstalleerd. En dus vandaag een dag om terug te kijken en afscheid te nemen. Mevrouw Ferrier, Kathleen Ferrier van het CDA, goedemorgen. Goedemorgen. U zit al in de trein of stapt zo op de trein naar Den Haag? Ik stap bijna op de trein naar Den Haag. Ja, met een uh, ja, stemmig gemoed, met uw weemoedig gestemd. Nou, ja, het is best wel een beetje een weemoedig gevoel natuurlijk. Je laat een manier van leven van de afgelopen tien jaar... dat moet je los gaan laten. Dat is niet eenvoudig. Kamerlid zijn, volksvertegenwoordiger zijn... is een manier van leven... Uh, die heel hectisch, heel intensief en natuurlijk ook heel interessant is. Dat ga je loslaten. Uh, dat is niet eenvoudig. Tegelijkertijd uh, is het ook goed om te laten zien... dat ook politici niet onmisbaar zijn. En na tien jaar Kamerlidmaatschap is het goed om aan anderen nieuw talent de ruimte te geven... en voor jezelf te gaan kijken wat er nog meer mogelijk is. En je ontdekt dat er ook ineens weer een wereld aan mogelijkheden open ligt. Mevrouw Verjeer, waarom heeft u eigenlijk besloten om u niet verkiesbaar te stellen? Want dat heeft, heeft u zelf besloten, hè? Ja, dit heb ik zelf besloten. En voor mij is inderdaad een hele belangrijke overweging... dat juist politici ook moeten laten zien... Uh, dat zij niet onmisbaar zijn. Je ziet een hoop ellende in de wereld, maar ook in ons eigen land. De politici die denken dat zij niet weg kunnen gaan, dat zij moeten blijven. Mm. Nou, er is in mijn partij genoeg talent, uh, wat nu de ruimte krijgt. Ja, maar u bent ook uh, zo'n beetje een, toch een, een prominent lid geworden. Veel Nederlanders zullen u herinneren aan uw verzet tegen de gedoogcoalitie met de PVV. Samen met uw CDA-collega Kopian. Was wat dat betreft um, het uh, werk... In, voorbij, het, het, het, het werk nee, om op te letten dat de CDA nee, de goede koers vaart. Nee, het, het werk is zeker niet voorbij. Het is uh, van groot belang dat de vernieuwing waar mijn partij mee bezig is en waarvan de ideeën bestaan, maar nog lang niet ge, zeg maar, geïnternaliseerd zijn... echt eigen geworden zijn aan de partij, dat dat moet gaan gebeuren. En daar zal ik natuurlijk graag als lid van het CDA... maar dan op, an op een andere plek, op andere plekken in mijn eigen regionale afdeling enzovoort... Uh, zeker uh, bij betrokken blijven. Hm. Maar als u nu kijkt naar de uitslag van de laatste verkiezingen... twaalf zetels voor, voor oh, zetels voor het CDA. Dertien. Sorry, dertien zetels voor het CDA. Ja, ja. ja, sorry. Oh, ja. 13. Inderdaad. Ja. Maar denkt u dan toch niet van... had nou beter naar mij geluisterd en was niet aan die gedoogconstructie begonnen? Ik heb van meet af aangezegd dat die gedoogconstructie niet goed is voor ons land... en niet goed voor onze partij. Maar het gaat er natuurlijk niet om om nu mijn gelijk te moeten krijgen. Wat ik veel belangrijker vind, is dat we als partij ons realiseren... hoe belangrijk het is dat die vernieuwing, hè, de ideeën die er bestaan... die voor een deel ook al... Neergelegd zijn in rapporten van de partij, uh, kiezen en verbinden, dat dat nu echt uh, van start moet gaan en dat we een punt op de horizon moeten zetten waar wij als, als Christen Democraten uh, naartoe werken. Mm, ja, en toch denk ik, u heeft vast wel momentjes gehad dat u dacht: had maar naar me geluisterd. Uh, dat, dat, ik ben een tamelijk eigenwijs iemand. Ja. En, uh, dat heb ik in mijn hele leven heb ik dat soort momenten wel van... had nou maar naar mij geluisterd. Uh, nee, maar kijk, het is natuurlijk zaak dat... Uh, nou, die uitslag is natuurlijk triest. Uh, maar het is gewoon zaak dat wij als christendemocraten... ons realiseren waar we voor staan. En dat die vernieuwing, die nog echt wel van start moet gaan dat die de komende tijd ook van start gaat. En heb je dan nog weer een commissie nodig die weer deze Nederland gaat bekijken? Of zegt u, nou, we weten toch wel wat we moeten doen? Ik denk dat we goed genoeg weten wat we moeten doen. Uh, en met een uh, aantal uh, mensen om de tafel moeten gaan zitten... en het nu ook gewoon vorm moeten geven. En daar ligt nog een hele, hele uitdaging. En wat gaat u eigenlijk doen? Dat weet ik nog niet. Ik, uh, ik denk, wat ik net zei, je hebt tien jaar zeer intensief geleefd. Uh, ik wil echt even de tijd nemen om om me heen te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar natuurlijk niet te veel tijd. Want ik heb haast met het verwezenlijken van mijn idealen. Nou, Doet u nu maar een open sollicitatie dan, mevrouw Friere? Nou, uh, daar is het voor mij nog iets te iets vroeg, vroeg ja. <laughs> eerst deze dag. Eerst op een goede manier. De, mijn laatste dag als Kamerlid uh, meemaken. Okay. En, uh, en daarna ga ik heel goed om me heen kijken met verschillende mensen praten. En uh, we gaan zien wat er op mijn pad komt. Misschien spreken we nog uh, later, mevrouw Ferrier. Dank voor nu. U ook, dank voor alles. En tot uw dienst. Mevrouw Verrier, um, kan misschien ondernemer worden, Marlon Remmers? Of is dat oh, in deze tijd goed. niet zo'n goed idee? Ja, dat zou wel moeten. Het thema van uh, de miljoenen ontbijt bij de werkgeversorganisatie VNO NCW is ondernemen bij tegenwind. Nou, dat doet John van Ringelstein ook. Die zei vanochtend tegen mij: dan moet je de fietsen. Ja, dat is helemaal waar. Ja. Uh, ja. U hebt deze krant overgenomen. We staan op de redactie van Den Haag Centraal. En u zei net: veel best koffiezetten, maar ik heb geen idee hoe het moet. Ik weet niet eens waar het koffiezetapparaat staat. Nee, uh, afgelopen maandag was zeg maar, mijn eerste werkdag. En er heel veel wat ik hier nog niet uh, weet te plaatsen. Uh, maar goed, dat komt vanzelf wel. Ja. Want bijna was het zover dat de curator dit alles zou moeten gaan uh, veilen. Via een veilingbureau. <coughs> de deur op slot zou gaan. En uh, ja, dat de zaak failliet zou zijn. Maar de krant maakt een doorstart. En daar gaan we het eigenlijk over hebben. Want ja, hoe slim. Het, een... het is een weekblad, Den Haag Centraal. Het is een krant echt voor Den Haag en de omgeving. Een kwaliteitskrant moet het zijn. Een echte Haagse krant staat er ook in de kop. Maar ja, in deze tijd. Gaan heel veel kranten hebben het heel moeilijk. Ja, de, het is niet makkelijk op dit moment om uh, nou ja, winstgevend een krant uit te geven. Maar dat is dan toch de uitdaging die we met z'n allen nu aangaan. Ja. En um, zitten we dan nu in het goede klimaat? De verkiezingen zijn net geweest, we hebben een miljoenennota gepresenteerd gekregen. U als ondernemer, hoe kijkt u er tegenaan? Nou ja, ik hoop van ganse harte dat we nu uh, wat meer stabiliteit in het midden hebben. Als je de verkiezingsuitslag goed interpreteert naar mijn idee... dan hebben we een versterking van het midden, zijn de flanken weer uh, zeg maar terug in de kast. Ik hoop dat we een stabiele regering krijgen de komende vier jaar... die in staat is om de hervormingsagenda uit te voeren. En dan kan het zomaar zijn dat we niet uh, met z'n allen 100 miljoen per jaar sparen... maar weer wat uh, zeg maar op een goede manier consumeren. Onder andere een abonnement op de krant. Uh, Daar gaat het natuurlijk om. Ja, ja nee. Kijk, mensen zeggen, nou, ik, doe de, ik ga wel via internet een beetje nieuwsberichtjes lezen... dat ze zeggen, nee, ik wil die Haagse krant weer hebben... want 6500 is de oplage nu, die moet naar? Nou, naar 7500, naar 8500. En dat, dat ook adverteren, dus ik, ik, ik blader er maar even doorheen. Ik zie, er staan wel advertenties in, maar dat moet dus ook omhoog. Inderdaad, als je kijkt naar de twee grote inkomstenbronnen... abonnee, geld en advertentieinkomsten, dan moeten die allebei omhoog. De kosten, daar valt niet veel meer aan te, aan, te, aan te snijden. Dat is echt nu heel erg lean en min, om het zomaar te zeggen. Uh, nou, die uitdaging gaan we aan. En over een half jaar weten we of het gelukt is. Wat een avontuur begint u aan? Ja, inderdaad. Dat is een uh, jongens, uh, jongensboek. <laughs> ja. nou, hebt, hebt u dan wat dat betreft genoeg reserve om dat te kunnen flikken? Nou, wat we nu aan reserve hebben is uh, een eerste groep, een kleine groep investeerders... die bereid zijn hun nek uit te steken. Die groep moeten we gaan vergroten. Daar hebben we de komende twee maanden wat ideeën voor uh, nou ja, uitgedacht. Uh, en daarna is het gewoon heel uh, hard werken, creatief zijn uh, en, en uh, nou ja, een beetje hoop. Ja. Nou, Den Haag Centraal. Vandaag uh, wordt de krant verder in elkaar gezet. gaat vandaag verschijnen. U gaat ook naar dat VNO-NCW-ontbijt, een diligentia. Daar gaan wij nu naartoe. Ja, dat is een van de grote voordelen als je weer een, een nieuwe baan hebt. Want voor mij is dit een nieuwe baan. En dan word je direct in het, in het systeem zeg maar, ingeschakeld. En nou ja, vanmorgen kwart voor zes opstaan in plaats van half negen. Ja, maar nou, misschien valt er nog wat te netwerken. Wie weet hebben we nog een, een nieuwe adverteerder daar. Dus houd zo zomaar voor de Haag Centraal. De krant komt deze week weer uit. Ja, lekker ontbijten. En netwerken straks op dat ontbijt van VNO en CW. Mario Remmers is daarbij. Het is bijna half acht. We gaan nog eventjes naar India. Want daar eh, heeft de enorme onrust nu gezorgd voor ook een politieke crisis. De op één na grootste partij is uit de coalitie gestapt omdat hij het oneens is met de grote hervormingen die deze week zijn aangekondigd. De regering van premier Singh wil de markt verder opengooien voor buitenlandse investeerders en dat is al jaren een hekelpunt in India. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, de regering is zijn meerderheid dus kwijt in het parlement. Wat betekent dat? Nou, dat die langzaam aan het omvallen is eigenlijk. Waar het niet dat we hier sinds gisteravond te maken hebben met een heuse gedoogconstructie? Ik denk ja. dat ze in Nederland hebben gekeken hoe dat moet. <laughs> uh, je gelooft het niet. Hè. De huidige coalitie verliest zijn meerderheid in het parlement... maar kan voorlopig rekenen op de steun van een aantal uh, partijen die dus niet in die coalitie zit. Uh, min of meer gelijk gestemden. Maar ja, de congrespartij van die premier Singh, die je net noemt, uh, die verliest hier wel een hele grote hap. Uh, ja, bewegingsvrijheid. Hè. Die gedoogpartijen bijvoorbeeld, die kunnen nu het moment gaan bepalen waarop er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. De congrespartij heeft dat zelf niet meer in de hand. Maar de congres ja, die lijkt er vooralsnog uh, niet zo mee te zitten. Ze hebben hun zinnen echt gezet op die economische hervormingen. Zolang die agenda uh, doorgaat zijn ze tevreden. Ze willen laten zien dat ze stappen durven zetten om de Indiase economie los te wrikken. En hebben daar dus deze onzekerheid ja, voor over eigenlijk. Ja, Lara zei het net al, uh, Lucas, de markten opengooien voor buitenlandse investeerders. Wat, wat kan daar eigenlijk mis mee zijn? Wat is het probleem? Nou, het is echt voor Indiaanse begrippen echt een tweesprong hoor. Waar hier, hè, heel grof gezegd, wel echt even in hele grove lijnen. De helft van India die wil die hervormingen. Omdat men inziet dat modernisering en het, inderdaad het opengooien van de markt de enige weg vooruit is. Anders missen we de boot, wordt hier gezegd. Maar de andere helft is veel angstiger. Hè. Bang dat te snelle veranderingen op korte termijn te veel uh, bijvoorbeeld uh, werkloosheid uh, tot werkloosheid gaat leiden. Uh, en die laatste helft, ja die stapt nu dus uit. Die regering durft het niet meer aan. Een beetje uit angst voor het electoraat natuurlijk ook. Want realiseer je wel, uh, de lage middenklasse en arme Indiërs. Dat is natuurlijk een enorme groep uh, kiezers in dit land. En die zijn erg vatbaar voor het verhaal dat ja, liberalisering een beetje eng is. Dat is het ook. Uh, het is ook niet, niet niks hoor, wat er deze week allemaal wordt aangekondigd. De, de, de, de prijs van brandstof gaat omhoog. En vooral inderdaad, die markt die gaat wijd open voor buitenlandse investeerders. Dat zet potentieel allerlei branches hier op zijn kop. En uh, ja, heel veel Indiërs die, het is sowieso al niet heel erg, uh, zijn het sowieso al niet heel erg gewend... dat, dat er hele snelle veranderingen zijn in de economie hier. Dus uh, mensen schrikken daarvan en de politiek speelt daarop in. Lucas Waagmeester over de politieke crisis in India.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 Kleinere Tweede Kamer, slecht plan, zegt scheidend Kamervoorzitter Verbeet. En Duitse overheid raadt Internet Explorer af. Het is 1 over half 8. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. Scheidend Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet... vindt het een slecht plan om het aantal Kamerleden te verlagen... van 150 naar 100. In Nieuwsuur zijn ze dat de Tweede Kamer... met minder mensen moeilijker tegenspel kan bieden aan het kabinet... en minder goed zijn wetgevende taak kan uitvoeren.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 Verbeet neemt vandaag afscheid als kamervoorzitter, net als 50 andere Tweede Kamerleden. VVD'er Van Beek heeft de afgelopen maanden al toegewerkt naar zijn laatste werkdag. Ik heb 14 jaar lang alles bewaard, dus ik ben de laatste maanden ongelooflijk aan het opruimen geweest. Het enige wat ik nog niet gedaan heb, is, ik heb mijn kamer, de schilderijen nog niet weggehaald. En dat ga ik straks doen, want dan is het ook echt ontmanteld. Morgen benoemt de nieuwe Tweede Kamer de beoogde informateurs... Henk Kamp en Wouter Bos. En daarom ligt de kabinetsformatie vandaag even stil. De Kamer debatteert morgen ook over het verslag van Kamp... die de afgelopen dagen verkenner was. VVD en PvdA willen proberen om samen een regierakkoord te sluiten.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 De internetgebruiker wordt pas besmet als die een kwaadaardige website bezoekt. Volgens de Duitse overheid proberen criminele gebruikers actief naar zulke websites te lokken. Microsoft heeft nog geen oplossing voor het beveiligingslek, maar zegt ook dat er nog niet veel computers zijn besmet. De andere kant moet je ook zeggen dat het actuele bedreigingspotentieel dermate dus gering is. Internet Explorer is de browser die standaard is ingebouwd in Windows en is een van de meest gebruikte browsers ter wereld. In 2030 heeft in vier van de vijf Amerikaanse staten meer dan de helft van de volwassenen obesitas. De medische kosten van de behandeling van ziektes die daar het gevolg van zijn zullen oplopen van 18 naar 66 miljard dollar per jaar. Dat voorspelt de Trust for America's Health, een organisatie die campagne voert tegen obesitas. De Franse premier Ayrault is tegen de publicatie... van nieuwe spotprenten over de profeet Mohammed. en roept iedereen op zich verantwoordelijk te gedragen. Het satirisch weekblad Charlie Hebdo heeft aangekondigd... vandaag nieuwe spotprenten van Mohammed te publiceren. De hoofdredacteur van het tijdschrift zegt dat hij niet wil inbinden... omdat de extremisten anders winnen. En ook wil hij de persvrijheid beschermen. De politie heeft de veiligheidsmaatregelen rond de redactie opgevoerd. In Den Haag is zondag de verzetsman en drager van de militaire Willemsorde Pierre-Louis Baron Dounis de Bourouille overleden. In de Tweede Wereldoorlog werkte hij samen met verzetsheld Erik Hazelhoff Roefsema. En ook was hij de langst dienende geheim agent in bezet Nederland. Dit zijn al mijn militaire onderscheidingen. De twee grote zijn hier de militaire Willemsorde en daar de Distinguished Service Order. Eens held blijft held. Pierre-Louis Douny de Bourouis was 93 jaar. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het zuiden is het op de meeste plekken onbewolkt. In het midden en noorden van het land wisselen opklaringen en buien elkaar af. Bij deze buien komt ook onweer voor. De temperatuur varieert van 6 graden in het zuiden en oosten tot 11 graden aan zee. De wind is matig en waait uit het westen tot noordwesten. Overdag blijft het buiig met meer buien in het noorden en westen dan in het zuiden en zuidoosten.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 ANBB-verkeersinformatie. Ik kan met goed nieuws beginnen over de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Deventer zijn net alle rijstroken weer vrijgegeven. Tussen Afrit Lochem en Deventer-Oost nog wel 8 kilometer. Vanochtend waren daar twee vrachtwagens tegen elkaar gereden. Verder is het een uh, rustige spits. Kan ik eigenlijk wel zeggen, 30 kilometer in totaal. Wat verder opvalt is de aanreding op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Afrit Veghel en knopend staat 5 kilometer. Op de Paradealbaan zijn twee rijstroken dicht. Verkeer Richting Utrecht kan beter kiezen voor de hoofdrijbaan. En door de file op de A2 is vastgelopen op de A59 os richting Den Bosch Tussen Nuland en Knopend Hindham staat 5 kilometer. De mobiele telefoon die u probeert te bereiken, staat niet uitgeschakeld, maar bevindt zich in een gebouw dat netwerksignalen blokkeert. De oplossing is alleen verkrijgbaar bij Vodafone. Het Signaal Plus plug and play.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 9 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Daar ziet u de troonrede, de begrotingen. En u kunt de formatie stap voor stap volgen via de tijdlijn formatie. Ja, en er valt enthousiasme te bespuren bij VVD en PvdA over een mogelijke samenwerking. Het zou wel eens kunnen uitdraaien op een verrassend snelle formatie. Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen Lara. Hey, gaat dat zo makkelijk? Want um, ik meen mij te herinneren dat uh, premier Rutte als uh, lijsttrekker heeft gezegd... dat de PvdA een gevaar was voor Nederland. Is dat toch niet het geval? Ja, en, en hij was dan weer verantwoordelijk voor rechtsrotbeleid. Maar goed, ja, wat, als je daar uh, mensen over aanspreekt van VVD en Partij van de Arbeid... zeggen ze ja, maar dat was de campagne... En nu is er een verkiezingsuitslag die weinig keus laat. Er zijn geen reële uitwijkmogelijkheden. En, en ze zijn zelfs zo dat als je vraagt van stel dat dit mislukt, wat is dan jullie plan B? Dan heeft niemand een plan B op dit moment of ze geven dat niet toe. Uh, ja, en dat gegeven dat, dat ze tot elkaar veroordeeld zijn heeft ervoor gezorgd dat bij beide partijen ja, de zelf is omgegaan. Het is niet anders, we moeten er gewoon voor gaan. En ja, her en der begin je zelfs uh, enthousiasme te voelen voor de samenwerking. Ineens heeft men heel veel oog voor elkaars positieve punten. En ja, als de omstandigheid beslist dat je vriendjes moet worden... dan gebeurt dat kennelijk ook. En dan zeggen ingewijden ook nog eens... ja, Henk Kamp en Wouter Bos... Die worden, als het goed is, aangesteld als informateurs. Dat zijn beide zwaargewichten binnen hun partij. En dat is een gunstig teken. Want ja, de inzet is deze onderhandelingen snel tot een succes te maken. En dit soort mannen van deze statuur, die stuur je niet uh, naar een klus die uitloopt op een mislukking. Nee. En die verkenner, Henk Kamp heeft natuurlijk de vaart er flink ingezet. Uh, Joost, want die kwam zelfs al op Prinsjesdag met zijn verslag. Wilde daar niet mee wachten. Uh, is dit tempo vol te houden? Kan het snel gaan? Nou ja, het kan wel heel snel gaan. Uh, kijk, beide partijen zijn slim genoeg om, om geen termijn te noemen als je er naar vraagt. Maar in het verslag van, van Henk Kamp, de verkenner staat ook een interessante passage... dat een groot aantal lijsttrekkers aan hem hebben aangegeven... waaronder ook Rutte en Samson, dat het regeerakkoord beperkt dient te blijven tot hoofdlijnen... waarbij de uitwerking wordt overgelaten aan dat kabinet. Nou ja, als men inderdaad op hoofdlijnen een regeerakkoord gaat samenstellen... dan gaat het natuurlijk nog sneller dan normaal... Hoewel gisteravond als je dan vraagt, wat moet ik me daar, daarbij voorstellen bij zo'n hoofdlijnenakkoord, Iedereen zegt, ja, dat, daar kan je natuurlijk wel voor mening verschillen wat een hoofdlijn is. Dus het, doel, hè, het kan wel veel gedetailleerder zijn dan misschien andere mensen denken, dat, dat vind ik op hoofdlijnen. Maar de intentie is er, ja, en volgens nog wijst alles op een snelle formatie. Maar wacht even, Joost, als we teruggaan in de geschiedenis, dan zien we bijvoorbeeld bij uh, de formatie van kabinet Kok 1, het paarskabinet, waar het CDA geen rol speelde, VVD en P van A gingen samenwerken met D66, dat dat heel moeizaam ging. Dat heeft weken geduurd. En in veel analyses wordt gesteld dat nu de verschillen... tussen VVD en PvdA niet minder groot zijn geworden. Hier de groter. Ziet er niemand beren op de weg? Nou ja, men ziet wel beren op de weg. Maar het is eigenlijk bijna een soort psychologisch effect. Uh, ze denken allebei, ja, we, we moeten wel met elkaar. Er is, er is geen andere mogelijkheid. En kennelijk ga je dan heel snel van elkaar houden. Hoewel je bij de VVD... Uh, wel, wel een soort voorbehoud wordt. Want kijk, het enthousiasme wordt natuurlijk ook nog gevoed door het feit er is nog niet onderhandeld. Ik bedoel, ze hebben nog niet de kans gehad elkaar teleur te stellen. Mm -hmm. En wij, de VVD, kennen ze het imago van de Partij van de Arbeid. Die willen nog wel eens wat in Den Haag heet. Terug onderhandelen. Nou, dat houdt in dat je een afspraak maakt aan de onderhandelingstafel. En vervolgens gaat de P, -P van de aanleider terug naar zijn fractie. Wordt daar teruggefloten. En komt de dag daarna terug op besluiten. Nou, dat, dat vinden andere partijen altijd heel vervelend. Maar goed, ik begrijp bij de Partij van de Arbeid dat ze ook wel uh, die gewoonte van zichzelf kennen. Ze proberen dus de kring van mensen die Samson gaat ondersteunen... zo klein mogelijk te houden. Jeroen Dijsselbloem wordt zijn assistent uh, in de onderhandelingen. En Mark Rutte gaat Stef Blok meenemen. Oké. Okay. Joost Vullings, dank voor nu. En zo dadelijk spreken wij met... Um Twee belangrijke prominenten, Willem Vermeen van de PvdA en Robin Linschoten van de VVD... die zijn toen heel dicht bij de onderhandelingen geweest destijds in 1994 van het eerste Parse kabinet. Straks dus meer. Gaan we naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Eerste ronde Champions League uh, zit er voor de helft op. Uh, gisteravond ja. natuurlijk Ajax tegen Dortmund. 1-0 verloren. Ajax. Nou, speelde niet slecht, Tom, vond ik. Geconcentreerd bezig Is het dan toch een beetje sneu? Het was wel een beetje sneu. Het was toch ook wel een heel klein beetje verdiend uiteindelijk. Ajax kon een, een, een uur zo'n beetje echt meevoetballen. Kwam ook zelf een aantal keren bij de goal van de Duitsers en daarna zakte het heel langzaam wat in. Misschien kon Ajax wel beter meevoetballen dan menig voor mogelijk had gehouden. Ze hebben echt lang goed meegedaan. Maar je zag toch ook dat ze hier en daar wel iets te kort kwamen. Ik vond met name de buitenspelers, Sana en Boerrichter steeds verder wegzakken. Maar juist ook de Jong en Eriksen er ervaren mensen binnen dit elftal uh, speelden relatief matig Vermeer, Babel, Van Rijn waren heel erg goed wat mij betreft, en die goal ja dat is dan echt zo'n goal, die komt er dan ineens nog, maar het zat er toch helaas wel een heel klein beetje in, Dortmund had een penalty gemist, dat was een cadeautje overigens en die Lewandowski, uh, net toen je dacht goh, die man die schijnt toch heel goed te zijn maar daar hebben we vanavond gelukkig niks van gezien toen was het alsnog in de 88ste minuut was hij er, en uh, het is net het verschil het is bemoedigend voor Ajax als opleidingsclub, maar het is ook wel frustrerend dat je ziet dat je toch net wat ervaring op dat allerhoogste podium tekort komt. Ze hebben zichzelf niet veel te verwijten, maar de feiten zijn toch gewoon een 1-0-nederlaag. En dat is geen goed begin in de Champions League. Nee, dat is heel jammer. Um, eventjes naar uh, de andere uitslag, wat viel jou nog ja. op? Ik, ik zag een, een enorm opgewonden José Mourinho. Ja, Real Madrid, dat, uh, dat stond onder druk en moest en, en speelde heel lang, maar gebeurde er niet veel. En toen kwam City toch twee keer toe aan de leiding, maar in de slotfase sloegen ze via Benzema en Cristiano Ronaldo als nog toe. En die overwinning, ja, die is gewoon ook psychologisch oogpunt. En ook voor Mourinho en voor zijn positie ongelooflijk belangrijk. Dus hij was opgewonden dat we hem in tijden <laughs> gezien hebben. Ik hou er altijd wel van. Hij sprong maar op het neer. Ja. ja, hij sprong helemaal. Het ging, van alles gebeurde er langs die lijn. Maar goed, Real Madrid won wel. En dat is toch belangrijk in deze pool waarin elke overwinning telt. Ja, verder viel op AC Milan. Heel matig gestart met de jongen en Emanuelson in, in de competitie al speelde 0-0 tegen Anderlecht van John van der Brom. Maar ook nuiting in Nederland anders een debuut maakte in de Champions League. Dat is goed van Anderlecht. dan um, Ibrahimovic maakte een record. Want speelde voor zijn zesde verschillende club in de Champions League. Dat is nog nooit iemand gelukt. Hij heeft hem overigens nog nooit gewonnen. Paris Saint-Germain zit hier nu bij. Hij is ook heel veel geld neergestreken. Wonnen met 4-1 van Kiev. En er was daar natuurlijk ook weer Klaas-Jan Huntelaar. Die maakte de winnende voor Schalke in, in Griekenland. Miste overigens ook nog een strafschop. Maar goed, ook Schalke is daarmee goed gestart. Het zijn allemaal de eerste wedstrijden. Maar de tekenen dat de grotere... En rijke clubs uh, weer gaan overleven. Dit jaar, uh, dat heb je gisteravond al gezien. En daar mm -hmm. kunnen we vanavond wel van verder gaan genieten. Ja. Dus verrassingen, echte verrassingen. Nee, Paris Saint-Germain met veel geld gaat zich misschien melden in het grote geweld. Maar dat moet nog wel even blijken hoor. Veel geld, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Tom, ja, dankjewel het staat er voor u... ja, ja, ja. het. <laughs> Straks praten we met twee pioniers van Paars... een kabinet van VVD en Partij van de Arbeid. Eerste verkeersinformatie. Jolande van der Velden met zeer hardnekkige en lange files. Ja, nou, toch gaat het de goede kant oh, op, Marcel. Dat mooi. Uh, op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen Alfred Markelo en Badmen nog 4 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht... bij knopend Empel 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht op de parallelbaan. Bij die aanrijding is ook olie op de weg terechtgekomen. Dat moet nu schoongemaakt worden. Je kan daar beter kiezen voor de hoofdrijbaan... Uh, door die A2 is het ook vastgelopen op de A59. Ons richting Den Bosch tussen, Ma uh, tussen Nuland en knooppunt Hintam staat 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. De klassieke tegen Polen, A en VVD, links en rechts, gaan het weer samen proberen. De sociaaldemocraten en de liberalen willen samen regeren, zo is duidelijk. Net als in 1994, we hadden het er net al eventjes over, toen de partijen, destijds met D66, het eerste paarse kabinet vormden. En dat ging niet vanzelf. Voor het eerst treden de drie informateurs vandaag naar buiten... na een week intensief overleg over de levenskansen van een paarse coalitie. En voorlopig is deze gang naar de pers de laatste... want de zaken liggen zeer gevoelig... en openbaarheid zal de zaak niet dienen, hebben de heren beslist. De politieke wil om dit nu te onderzoeken is aanwezig. Dat is positief. Uh, zoals bekend is de huidige informatiepoging een delicate. Nou, het, is, het is langzaam wennen. Het is typisch paars dat er op zondag wordt vergaderd... Het CDA wilde dat nooit. Op dit ogenblik zou ik zeggen, het is niet meer dan 50-50. Ja. Moeizaam. Dat is ook vandaag het sleutelwoord in de formatie. Uh, we willen allemaal veel, ook als het gaat om bezuinigingsambities. Maar het moet ook kunnen, het moet beleidsmatig verantwoord zijn. Wat ter tafel lag, lekt te veel. Op Lubbers 4, zonder de heer Lubbers, wij tekenen daar niet voor. De heer Bolkestein heeft geen... Uh, geen uh, voorbehouden of, of bijzondere condities daar waar het gaat om de proeven. Dus wat dat betreft is de ruimte, om het nou maar even weer wat huiselijker te zeggen, die in de gesprekken met de heer Bolkestein is gebleken. Een slagje ruimer dan de ruimte die per saldo in de gesprekken met de heer Brinkman is gebleken. Vorming van dat eerste paarse, eerste paarse kabinet werd nauw geslagen door toenmalig Kamerlid Willem van Meent van de Partij van de Arbeid. Meneer Van Meend, goedemorgen. Ja, om eens even toch naar toen terug te gaan, 1993. Uh, was het een lang gekoesterde wens om het te samen te proberen? Nou, lang gekoesterde wens wil ik niet zeggen. Maar er was wel, uh, binnen de fracties uh, leefde wel de gedachte om... Ja, eigenlijk speelde wel een rol dat de CDA uiteindelijk de zaak toch wel lang had gedomineerd. En ja, er was wel een animo om het samen te proberen. Maar de, ook toen was het uh, bijna onbestaanbaar, hoor, in die tijd... Uh, überhaupt dat de gesprekken begonnen. Ja, vooral, vooral zonder een christelijke partij erbij. Ja, hè? ja, dat, ja. Was, dat was echt een urkwur in die periode. En er kwam nog iets bij. Als je de programma's vergelijkt, en je vergelijkt ze ook u weer. Ja, dan zie je toch fundamentele verschillen van opvatting. En niet te min is Ja, en het heeft ook lang geduurd. We hoorden Van Mierlo net ook zeggen: het is ja. langzaam wennen. Nou wilde Van Mierlo destijds graag. Die stond te springen om uh, paars te formeren. Bolkenstein en Kok. Waren wat voorzichtiger? We begrijpen ook dat de informateurs veel tijd nodig hadden om vertrouwen te winnen onderling. Kunt u eens beschrijven hoe dat ging? Nou, die moesten elkaar, aan elkaar wennen natuurlijk. Uh, de Partij van Arbeid en, uh, en de VVD die, ja, die hadden toch schrikbeelden van elkaar, ook in de publieke opinie. En Kok en Boekestein, ja. lagen die elkaar? Nou ja, dat was ook wennen, want die kennen elkaar niet zo goed. <lacht> er waren bepaald geen vrienden, om nee, het zo maar te zeggen. Nee. Dus die hebben echt elkaar moeten wennen aan elkaar. Er zijn uh, aftastende gesprekken geweest. En ja, dat ging in het begin nogal terug. Ik bedoel, het zijn beide geen vrolijke Fransen? Nee, ik, begrijp ook, ik begreep ook van Familio van dat hij op een gegeven moment een diner heeft gehad waar, waar alleen maar gezwegen werd en uit het raam gestaakt werd. Ik kan me alles weer voorstellen. <laughs> en toch is het goed gekomen. Waar zat hem dat in? Nou, wat het geheim uiteindelijk was, um, dat beide heren van zo werk had... en ook Familio heeft een belangrijke rol gespeeld, uiteindelijk tot de conclusie kwamen, we, we gaan het doen. De politieke wil is er. En op het moment dat je besluit dat de politieke wil er is. Uh, dan pas kun je gaan onderhandelen. Als je denkt, nou ik ga het proberen zonder de politieke wil. Vergeet het maar. Wat ook uiteindelijk een rol gespeeld heeft. Ja, dat men toch besloot om elkaar zaken te gunnen. Uh, je kan uh, compromissen sluiten, maar dan krijg je een watergeheel waar niemand zich meer kan herkennen. Dus hm. eigenlijk de PvdA moest toch een aantal beleidsonderdelen ook naar buiten kunnen brengen. We zeggen, kijk eens eventjes, dat hebben we binnengehaald. En hetzelfde geldt voor de VVD. En andere punten, gewoon keihard zeggen ook, ja, sorry dat we het proberen. Zat er niet in. En daar konden we geen uh, regeling over treffen. Hm. Dus je moet, je moet volstrekt open zijn over wat je wel binnenhaalt en wat je niet binnenhaalt. Ja. Gewoon elkaar gunnen. Ja, dan, is het, dan gaat het goed. Mekaar wat gunnen, meneer Vermeent, en de politieke wil. Maar hoe zit het toch nog even over die persoonlijke verhouding? Want moet je elkaar toch ook niet ergens wel mogen, in ieder geval zeer respecteren, om het samen te doen? Ja, uiteindelijk wel. Als je elkaar niet wacht, dan gaat het mis. Hè? We hebben het gezien in Balkenrennen. Ja, daarom. Persoonlijke verhoudingen zijn zo belangrijk. Ja, als je het zagrijnoven tegen elkaar zitten zit te kijken en ja, dan gaat alles mis. Je moet uiteindelijk elkaar respecteren en mogen. Je moet eigenlijk een beetje een politieke vriendschap zijn. Ja, politiek met name op politiek. Hm. En je moet gewoon door elkaar in deur kunnen. Je moet elkaar kunnen bellen, sms'en bellen. Gewoon zeggen, joh, hoe deed jij erover? Ja, het is gewoon... Het, is, het moet uiteindelijk toch gaan. Het, gaat, het, is, het is mensenwerk. Nou, nou begrijpen wij van uh, Robin Linschoten, die we helaas nu niet te pakken krijgen, uh, dat het zorgdossier destijds, dat ze dat hebben laten liggen. En dat dat uh, jammer was. Dat, dat had toch gemoeten. Nou zien we uh, in de verschillen tussen de PvdA en de VVD op dit moment, daar ook uh, uh, ja, de, de, misschien wel de grootste drempel liggen. Hoe zouden ze uh, daar bovenuit kunnen komen? Wel, welke oplossing voorziet nou, u? Natuurlijk. Als je Anders naast elkaar ligt en je gaat de verschillen benadrukken, dan denk je, ze komen er nooit uit. Dan moet je eens niet meer beginnen. Je moet niet al die verschillen benadrukken. Je moet eens kijken waar de punten van overeenstemming zijn. Ook op het op het uh, dossier van de volksgezondheid uh, zitten er wel overeenstemmingen. Zeker als je kijkt naar de langdurige zorg. Uh, de Partij van de Arbeid wil terug naar de buurt, wil eerst een tweede lijn combineren. Uh, daar moet uit te komen zijn, ook met met de VVD. Ja. Laat, laten we even naar de VVD gaan, want we hebben hem nu wel. Uh, meneer Linschoten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een beetje te laat, uh, uh, maar toch nog om aan dit gesprek deel te nemen. Even over de zorgen. We waren al een eind op, opstreken met meneer Vermeend. Uh, we haalden uw uitspraak al aan dat destijds de zorg is wat blijven liggen. Ziet u dat nu, uh, want we gaan maar gelijk naar de onderhandelingen van u, dat als een groot probleem, als een van de breekpunten? Die terreinen waarop nu gewoon echt een doorbraak uh, gerealiseerd moet worden. Hoe kan dat als je zo ver uit elkaar ligt? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de marktwerking en naar de eigen bijdrage. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat marktwerking vind ik een containerbegrip. Um, <laughs> we, hebben, we hebben in de zorg een gereguleerde marktwerking, dat klopt. Uh, maar is, is, is er zo gereguleerd dat het eigenlijk, uh, als het om het in de hand houden van de kosten gaat... en als het gaat om de kwaliteitsverbetering in de zorg... Ja, echt andere onderwerpen zijn die vele malen belangrijker zijn. En daar moet men zich in die onderhandelingen wat mij betreft op concentreren. Ja, ja want er wordt steeds gezegd dat je moet het dan op hoofdlijnen doen. Je moet een akkoord op hoofdlijnen. Wat zou dan de hoofdlijn voor zorg moeten zijn? Nou, de hoofdlijn op, op, op zorg moet zijn, eh, dat we moeten kijken naar de manier waarop die zorgsector opereert. En dat wil zeggen dat je in de, de, de, de entreepoort naar de zorg, de eerste lijn, de huisarts, eh, dat je daar moet investeren op een verbreding eh, van dat geheel. Dat die eerste lijn een nulde tot anderhalve lijn gaat worden. Zelfmanagement in de zorg, daar een infrastructuur voor aanleggen. Eh, en verder zorgen dat de bedrijven die zorg leveren in Nederland ook wat aan hun bedrijfsvoering doen, om te zorgen dat de enorme verspilling die daar plaatsvindt dat niet tot het, het uh, verleden gaat horen. Nou, meneer Vermeen, denkt u dat de PvdA zich hierin kan vinden? Nou, Ik heb zelf al aangegeven, eerst en tweede lijn, daar zit de oplossing je moet meer en hmm. meer eerste lijn doen dus. en ook de buurzorg, moet de buurtpreventie en de buurtzorg versterken en dat is, ja, daar, kunnen we uit, daar moet je uit kunnen komen met de VVD. Nou, meneer Linschoot, waarom is destijds bij Paars, hein, want daar hebben we het even over gehad net in 1994, uh, dat zorgdossier niet uitgewerkt, lukte dat gewoonweg niet? Uh, het, het gekke is dat het inderdaad het enige dossier is waarop er geen vergaande afspraken gemaakt zijn. Uh, dat had met de tijd te maken. Ja. Uh, maar als, als, er, als er nou één mankement aan paars is... Uh, dan is het wel dat er op het zorgdossier eigenlijk uh, geen resultaten geboekt zijn. Nee, en die problemen voorziet u nu dus niet, begrijp ik. Want u klinkt daarover uh, vrij optimistisch. Nou, niet optimistisch. Maar oh. ik geloof dat iedereen die op dit moment met politiek bezig is gerealiseerd... dat het uitgesloten is... Dat juist op dat zorgdossier waar zo'n enorme kostenexplosie uh, voor de deur staat, uh, dat je daar niet met elkaar uh, hele concrete afspraken over maakt. En dan zegt u, dan moet dat maar, om hier samen uit te komen, dan moet je maar een hoofdthema, als je de rest maar aanpakt, maar een hoofdthema laten liggen? Nee, je moet geen hoofdthema's laten liggen. Maar dit is, dit is zo'n evident uh, thema waar je met elkaar afspraken over moet maken... dat ik me niet kan voorstellen dat er één politieke partij is... die bij welke onderhandeling dan ook aan tafel zou zitten... Uh, die niet tot een conclusie zou komen dat je hier uh, met elkaar... Uh, nou ja, hele, uh, hele scherpe uh, afspraken over moet maken. Goed. U bent optimistisch, beiden. Ja. Mooi. Willem van Meent en Robin Linschoten. Hartelijk dank, heren. Ja. NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Kinsjesdag domineert de voorpagina's. Koningin Beatrix en haar opvallende hoed zijn op zowat alle voorpagina's terug te vinden. Bij de Telegraaf in de Gouden Koets, bij Trouw, bij het vertrek uit de Ridderzaal. Nou, Nog even naar het Nederlands Dagblad, op het balkon daar van Paleis Noordeinde. De koningin met hoed. Het Financiële Dagblad kiest voor een door camera's omgeven minister van Financiën in de Tweede Kamer. En minister De Jager, want om die gaat het, zegt in het Financiële Dagblad... dat het voor hem een goed moment is om terug te keren naar het bedrijfsleven. Nu zijn partij niet meepraat. De krant meldt dat zowel Diederik Samsom als Mark Rutte de verwachtingen van hun achterban temperen. Samsom zegt, er zitten een aantal plannen in de begroting waar we tegen zijn. We hopen te voorkomen dat die doorgaan, maar dan moeten we wel alternatieven bedenken. En ook Rutte onderkent dat hij graag van de forensentax af zou willen, maar dan moet hij er wel een alternatief voor hebben. Nou, dan onder andere Trouw en het, het AD maken de Rijksbegroting inzichtelijk... aan de hand van een grafiek. Uh, die van het AD staat op pagina 2. Daar zien we twee kolommen. en worden de uitgaven en de inkomsten van het land naast elkaar gezet. Nou, zo is uh, in één oogopslag wel duidelijk... dat de verhouding tussen allerlei kostenposten en inkomstenbronnen... niet helemaal gelijk is. En in het begeleidend artikel analyseert de krant de miljoenennota... de werkloosheid stijgt naar het hoogste niveau in 20 jaar. De economie trekt weliswaar voorzichtig aan... maar de koopkracht gaat volgend jaar wel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 Dat pakket telt dus 100% mee voor uw Audi-gevoel, maar dan met minder bijtelling. Aan zo'n buitenkant komt ook weer een einde. Kijk dus snel op Audi.nl. Roos is twee en dat viert ze. Dus is ze tot in de late uurtjes gaan stappen met haar beste vrienden. Want twee jaar zelfstandig ondernemer...